10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Zorgverzekeraars hebben te veel macht... en die macht moet worden ingeperkt, vindt de Partij van de Arbeid. U hoort het zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Dorot Megens. Minister Schippers wil laten onderzoeken of de regels rond euthanasie moeten worden opgerekt. Een voorstel van de VVD-fractie om daarvoor een commissie van wijze in te stellen noemt ze verstandig. Schippers reageerde in het Radio 1 op de kwestie Tuitje Hoorn, waar een huisarts een terminale kankerpatiënt een dodelijke dosis morfine toediende.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 Zijn redenering is: inhoudelijk ben ik het helemaal eens met Wilders. Wij hebben geen meningsverschillen. Dus we zouden hier, en ik ben een, een trouwe PVV'er... er Hij hoort natuurlijk ook echt bij de inner circle van Wilders. Hoog op de lijst, een belangrijke man in de partij. Dus hij wil daar gewoon bij blijven, omdat hij zegt dat ze inhoudelijk nog steeds op één lijn zitten. Bontes haalde vorige week uit naar PVV-leider Wilders. Volgens hem ligt de macht te veel bij Wilders. Durven collega's niet te zeggen wat ze vinden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 Naarmate de storm uh, de windkracht 7 overstijgt, hè, dan is er ook sprake van een storm. Ja, dan wordt er ook uh, bij Claims gewoon ook echt gezegd: van, ja, hier kan men ook helemaal niks aan doen, dit had niet voorkomen kunnen worden. Zo'n wind komt niet zo heel vaak voor en op dat moment uh, wordt de schade ook gewoon netjes vergoed. Rabobank maakt vandaag bekend hoe hoog de boete is die de bank moet betalen in het Libor-schandaal. De bank komt in de loop van de dag met een persbericht, heeft de NOS uit betrouwbare bron vernomen. Rabobank wordt door Britse, Amerikaanse en Nederlandse toezichthouders... verdacht van het manipuleren van de Libor-rente. Die gebruiken banken onderling bij het vaststellen van de rente... voor onder meer leningen, legt economieredacteur Merel stikkel uit. Je kan je wel voorstellen, als je net een iets te lage... of net een iets te hoge rente doorgeeft... dan kan je dan bij de beleggingsafdeling van de bank... daar misschien wel weer van profiteren, want dan manipuleer je die rente... en dan kan je een voordeel behalen op beleggingsgebied... Uh, daar wordt de Rabobank dus uh, van verdacht. En uh, daar krijgt het dus waarschijnlijk ook die hoge boete voor. Vorige week meldde de Britse zakenkrant Financial Times... dat het om een boete van ongeveer 720 miljoen euro zou gaan. Het weer, vandaag zonnige periode. In de kustprovincies meer bewolking en daar vallen in de ochtend wat buien. Later op de dag ook in het binnenland. De wind uit Zuidwest tot West waait met kracht 3 tot 6. En het wordt ongeveer 13 graden. Dat betekent een lange ochtendspits doorgaans. Dennis, goedemorgen. Dat klopt helemaal Sven, goedemorgen. Er staat nog 90 kilometer file. Oh. Uh, ja, op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht staat nog 4 kilometer voor Nieuwegein. Uh, dat is nog over van 18 kilometer tussen Culemborg en Maarsen. Want daar was een ongeluk gebeurd vanochtend. Nou, de weg is weer vrij. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... tussen het knooppunt Rotterpolderplein en Bad Hoeverdorp 6 kilometer... De reis ook is dicht, is zojuist een ongeluk gebeurd. En bij Kampen loopt het vast op de N50 richting Zwolle. Tussen Ens en Kampen staat 4 kilometer. Dat is ook een ongeluk gebeurd. Bij Kampen-Zuid is de weg richting Zwolle nog afgesloten. Dankjewel Dennis. Zometeen meer nieuws over Geert Wilders, Louis Bonters en de PVV bij de Cairo. Tijdens de herinneringsweken staan we extra stil bij dierbaren die er niet meer zijn.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 Sven Kokkelman. De partij van de arbeid wil de macht van de zorgverzekeraars inperken. Duitse wetenschappers ontdekken een nieuw planetenstelsel. People serving people is het grootste opvanghuis voor gezinnen in Minneapolis. We serve a quarter of a million meals a year. So think of we're feeding four to five people a day, or a meal three times a day. En het ochtendtumeur van Max Meijer, het is 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Eerst naar Den Haag, waar de pvv fractie uh, inmiddels in uh, vergadering is... om te praten ongetwijfeld ook over de positie van Louis, Louis Bontes die veel kritiek had op uh, het leiderschap van Geert Wilders... Uh, Wilco Boom, eens collega uh, in de buurt van de PVV... maar niet heel erg dicht in de buurt. Bepaalt de PVV ook al waar parlementaire journalisten... zich ophouden in het Kamergebouw? Uh, nee, zo is het niet. Maar het is wel zo dat zij zich in een uh, behoorlijk beveiligd deel... van het Tweede Kamergebouw bevinden. Omdat uh, Wilders natuurlijk heel vaak is bedreigd in het verleden... en nog steeds af en toe wordt bedreigd. En daarom kun je er niet zomaar naar binnen. En daarom kunnen wij ook niet zien wat daar precies gebeurt. Overigens, als andere partijen een fractievergadering hebben... staan we daar ook niet bij in de, in de zaal waar die vergadering is. hoor Maar dan kunnen we er wel wat dichterbij komen dan nu het geval is. Dat is wat ik bedoelde. Uh, heb je nog mensen gesproken uit die fractie die iets konden... Uh uit de doeken doen over hun standpuntinname... met betrekking tot de positie van die Louis Bontes. Ja, het punt, de grote punt met Bontes is natuurlijk dat hij kritiek heeft... op het leiderschap van Wilders. Hij vindt dat het democratischer moet. En um, hij, vindt ook, hij is ook ontevreden over de financiële gang van zaken bij de PVV. Daarom is hij uit het fractiebestuur gestapt. Nou, vlak voordat de vergadering begon, kwam Dion Graus hier binnen. Ook een bekend PVV-Kamerlid met inmiddels al heel wat dienstjaren. En samen met een paar collega's kon ik hem even lastigvallen... met de vraag of hij vindt dat Bontes mag blijven. Nou, dat dus zullen de fractie nu gaan beslissen dadelijk. Wat is, is uw opvatting daarover? Dat heb ik al gezegd. Ja. Niet in een interview, maar een sms'je ja. aan de Telegraaf. En dat luidt? Dat sommige Kamerleden op een gegeven moment gaan leiden in hoogmoed... Mm. en een eigen belang boven dat van de fractie stellen. Mm. Ik ben een beetje bij de adem, ik heb ja. moeten rennen. Dat zijn hoogdrappen? Ja, nee, nee, <laughs> dat ik heb ook buiten al moeten rennen. Oh, okay. Okay. Ja, u vindt hem hoogmoedig, betekent dat dat hij wat u betreft de fractie uit moet? Dan gaat de fractie over. Hm. Wat geeft u? Het zijn wel vaak mensen die de mond vol hebben over Michiel de Ruiter. Wat tijden, ten tijde van Michiel de Ruiter waren het als mensen gekielhaald. Eenmaal voorwaarts en eenmaal achterwaarts. Maar moet hij gekielhaald worden? Wat u nou, nee, ten tijde van Michiel de Ruiter was het vast gebeurd. Ja. Bij ons gaat het allemaal netjes en democratisch. Sorry. eruit, dus. Zo, dankjewel. Hij moet eruit, meer. En dat was dus Dion Graus die een beetje moeite had om daar de deur van het beveiligde gedeelte waar de PVV zit binnen te komen. Maar wat hem betreft, uh, hij, hij herinnerde aan de tijd van uh, Michiel de Ruiter. En toen werden dit soort mensen, uh, mensen zoals Louis Bontes, voorwaarts en achterwaarts uh, haald. En uh, dat belooft dus weinig goeds voor Louis Bontes. Want uh, Dion Graus vindt dat uh, uh, mensen zich aan de fractiediscipline moeten houden. En dat heeft Bontes in zijn ogen niet gedaan. Nee, goed, uh, dat voorspelt inderdaad niet veel goeds. Uh, die vergadering die is bezig, dat zou dus kunnen betekenen dat het heel snel is afgelopen en dat Bontes uh, straks meteen uh, die kamer uit moet en zijn spullen moet gaan pakken. Ja, dat is één mogelijkheid. En dan staan wij hier klaar om hem op te vangen. Maar een andere mogelijkheid is natuurlijk dat Bontes indruk maakt met het verhaal dat hij echt niet de fractie uithoeft, omdat hij het inhoudelijk echt met de PVV eens is. Dat hij geen afstand neemt van de inhoudelijke uh, ideeën van de partij. Ja, en als hij daar indruk mee weet te maken, dan uh, strijkt de fractie, en dan strijkt vooral Wilders misschien wel met de hand over het hart. Maar Eerlijk gezegd, ik denk dat het er niet goed voor hem uitziet... want uh, de ervaring leert toch dat uh, dissidenten, uh, fractieleden in de PVV... dat het daar slecht mee afloopt. Uiteindelijk gaan ze van de lijst af. Of er wordt een deel van de portefeuille afgenomen. Dat hebben we in het verleden ook al gezien. Er is overigens tot nu toe nooit iemand uit de fractie gezet. Dus uh, dat zou wel echt een bijzondere stap zijn als dat uh, nu het geval zou zijn. Goed. Welkom Boom vanuit Den Haag. Houd ons op de hoogte. We blijven in Den Haag. We gaan naar Lea Bouwmeester. Goedemorgen. Goedemorgen. Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Vindt u dat Louis Bontes mag blijven? Oh, ik heb geen idee. Ik ga daar niet over. Nee. nee. nee. Ik ga alleen over mijn eigen partij. Dat ja. vind ik fijn genoeg. Goed. Ja, ja, zorgen genoeg ook zou ik zeggen. Um, we gaan het hebben over de zorgverzekeraars. Want die hebben veel te veel macht in uw ogen. Um, en daarom komt uw partij vandaag tijdens de behandeling van de begroting Volksgezondheid met een voorstel om dat te veranderen. Waaruit blijkt die macht dan? Nou ja, wat wij vooral willen is de positie van de patiënt versterken... En daarom moet de zorgverzekeraar macht inleveren. Uh, en een stapje harder lopen. Ja, hoe dan? Uh, wat we bijvoorbeeld zien nu is dat er zijn vier grote zorgverzekeraars... die eigenlijk met z'n vier een beetje bepalen hoe het gaat in het land. Nou, er zitten een aantal goede punten aan. De premie is gedaald. Maar het negatieve is, is dat er vrij weinig te kiezen valt op kwaliteit. Als patiënt hebben wij nog te weinig inzicht in... wat is nou de kwaliteit van zorg en waar kan ik die inkopen? Ja, maar daar worden overal lijstjes gemaakt. Nou ja, dat zijn een beetje goed bedoelde oliebollenlijstjes... die in verschillende kranten staan... Maar dat zegt nog niks over wat is nou de kwaliteit per aandoening en per aanbieder. Nu is het zo dat de zorgverzekeraars die zitten op een schat van informatie. Die hebben namelijk een database over kwaliteitsinformatie. Prijs, kwaliteit vooral. Ja. Precies. En wij zeggen, maak dat nou openbaar. Zodat de patiënt kan zien waar is het goed, waar wil ik heen. Zodat de zorg onderling vergeleken kan worden. En dat verbetert de kwaliteit weer. Ja. En tenslotte kan een zorgverzekeraar dan inkopen op kwaliteit en prijs. En dan ja. kunnen ze ook op een eerlijke manier omgaan met patiënten, maar ook met zorgaanbieders. Maar mevrouw Bouwmeester, die uh, zorgverzekeraars hebben toch de opdracht gekregen om de beste zorg voor de beste prijs in te kopen. Ook om de kosten van de gezondheidszorg te drukken. Om de marktwerking toe te laten en op die te laten functioneren, zodat iedere patiënt... de beste zorg krijgt tegen de laagst mogelijke prijs. Precies, dat is precies de bedoeling. De beste prijs uh, en de beste zorg. Maar wat we nu zien is dat het systeem nog niet werkt zoals wij willen. Want volgens mij weten u en ik ook, wij kunnen nu nog niet zien waar wordt nou de beste knieoperatie geleverd voor de beste prijs. Het is gewoon nog niet inzichtelijk. Dus de intentie is hartstikke goed. Ja. Maar ze moeten nu wel een stapje harder lopen om dat inzichtelijk te maken voor die, de patiënt. Maar wat moeten ze dan concreet doen? Hun datagegevens bekend gaan maken, zodat de patiënten zelf kunnen kiezen waar ze heen gaan? Nou, dat dus moet het niet zomaar openbaar maken. Het moet wel informatie zijn waar we wat aan hebben. Ja. Hij heeft bijvoorbeeld de patiëntenkoepel, de NPCF, die hebben. Die hebben de opdracht gegeven aan wetenschappers om uh, een zorgatlas te maken. Ja. Daarin komt dan te staan waar kun je de beste zorg krijgen voor de beste prijs. Ja, maar als dan toevallig de ziektekostenverzekeraar... met het betreffende ziekenhuis of de kliniek... want die klagen ook steen en been, dat weet u ook... dat ze te weinig voet aan de grond krijgen bij de zorgverzekeraars... terwijl zij claimen dat ze de beste zorg leveren... zeker wat knieën betreft tegen de goedkoopst mogelijke prijs... Uh, uh, dat die zorgverzekeraars contracten hebben... En dat als die contracten helemaal gesloten zijn... dat je als patiënt kunt springen, hoe hoog je ook wilt... maar dat je toch, als je bij die verzekeraar bent... naar het ziekenhuis moet of naar de kliniek moet... waar die ziektekostenverzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Nou, nu is het nog zo dat je overal in principe heen kan. Alleen als er een contract is, dan wordt het automatisch vergoed, anders dien je de nota in. Dat bedoel ik. Maar waar wij naartoe willen is dat de beste zorg wordt ingekocht tegen een eerlijke prijs en dat zorg die niet goed is. Ik zou het hartstikke goed vinden als mijn zorgverzekeraar zegt, nou mevrouw Bouwmeester, wij kunnen aantonen dat de zorg hier niet goed is, dus wij adviseren u ergens anders heen te gaan. Ja. Maar dat is toch ja, ik maar wil niet flauw doen, dus maar, maar dit hoor ik al jaren. Dit was namelijk vanaf Hans Hogervorst toen hij minister was van Volksgezondheid. Dat is toch echt al een behoorlijke tijd geleden was dit de hele opzet van het hele systeem. Ja, nou ja, en daar, daarin uh, wordt dus nu ook heel erg duidelijk dat het systeem nog niet werkt zoals we dat bedacht hadden. We hadden bedacht: er is een driehoek, dat is de patiënt, de zorgverlener en de zorgverzekeraar, en die houden elkaar in evenwicht. Ja. En wat zien we nu? De zorg draait om mensen. Uh, he, patiënten, maar die patiënten zijn ten onrechte de zwakste schakel. Dus ja. die hebben informatie nodig, kwaliteitsinformatie. De zorgverzekeraars moeten dat openbaar maken. Die moeten zich ook als goed zorgverzekeraar uh, gedragen. Het zijn er nog maar vier. Dus je loopt het risico dat ze toch een beetje zorgaanbieders uitknijpen, zoals nu de klacht is. Ja. De kern is dus dat wij dat vanmiddag aan de orde stellen. Wij vinden dat echt een probleem. Die positie van de patiënt moet versterkt worden. En wat wilt u dan dat concreet dat, betekent, dat de minister gaat doen? Nou, dat betekent dat er tegenmacht moet worden geboden tegen de zorgverzekeraar. Sorry door de minister. Wij gaan haar ook vragen... als we nou willen dat die zorgverzekeraars hun werk goed doen... en verder gaan met het tegengaan van verspilling uh, en fraude bijvoorbeeld... hoe gaat u dan zorgen dat ze het ook doen? Ja, dat is een vraag. Ja. En die vraag hoop ik goed beantwoord te krijgen. Maar en u kunt ook zeggen, ik minister, ik wil dat u dit en dit gaat doen... Nou, Ik ga ervan uit, kijk, de minister is nu toevallig de machtigste vrouw van Nederland ook, die is goed bezig met die zorgakkoorden in het veld. En ik ga ervan uit dat zij in de uitwerking van die zorgakkoorden ook goed gaat kijken, gaan de zorgverzekeraars nou doen, ja. waarvan we vinden dat ze het moeten doen. Wilt u dat de minister, als die zorgverzekeraars naar uw smaak te weinig meewerken, die zorgverzekeraars dan gaat dwingen om de dingen openbaar te maken? Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Maar wel, wel op een goede manier. Dus die openbaarheid moet wel via die wetenschappers... die dat voor ons op een goede manier openbaar kunnen maken. Want een hele bak aan informatie, daar heeft niemand wat aan. Ja. Maar dat vinden we heel erg belangrijk. En we vinden het erg belangrijk dat er mee wordt gekeken... Met, doen die zorgverzekeraars nou wat wij willen, wat we hebben bedacht. Want ze doen het de afgelopen jaren nog niet. Nee, sterker nog, de Algemene de dupe Rekenkamer liet gisteren weten in een rapport... dat ziekenhuizen en verzekeraars nauwelijks nog worden geprikkeld... om declaraties van zorgkosten te controleren. Nou, dat is een van die punten. We noemen allemaal... Dat ze fraude en verspilling tegen moeten gaan. Ze zeggen zelf ook, we gaan het doen. Maar wie controleert hen nu? Ja. Nou, dat is nu de taak aan de minister. Um, en zoals ik net al zei, ik meen het wel oprecht... zij is de machtigste vrouw. Ze heeft 1 miljard bespaard dit jaar. Ja. Dat smaakt natuurlijk naar meer. Ja. Dus wij gaan haar vragen, hoe gaat u daar naar bovenop blijven zitten? Ja. Zodat we volgend jaar ook echt kunnen zien... dat de positie van de patiënt wordt versterkt. Ja. En dat het niet zo is dat die vier grote zorgverzekeraars... alles in hun eentje bepalen. En u hebt hetzelfde voorzet gegeven, als dat niet goed is. goed schiks gaat, dan moet ze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 over deze week in Goedemorgen Nederland. De daklozenindustrie. Een op de 50 kinderen in de Verenigde Staten heeft geen huis. People Serving People is het grootste opvanghuis in de noordelijkste staat Minnesota. Er wonen zo'n 400 mensen. Het is trouwens de noordelijke staat, niet de noordelijkste. Minnesota. Er wonen zo'n 400 mensen en het overgrote deel is kind. Verslaggever Jet Mok kreeg een rondleiding door het gebouw en die begon in de keuken. We serveen een kwart van een miljoen maaltijden per jaar. Dus so denk dat we 4 tot 500 mensen per dag... of een maal drie keer per dag. Dus wat is voor lunch vandaag? Wat gaan we vandaag eten? We hebben seasoned rice, burritos, corndogs, carrots en een vegetale soup. 400 mensen eten in dit restaurant drie keer per dag. In totaal serveert dit opvanghuis 250.000 maaltijden per jaar... En vandaag staat er burrito, een worstje, rijst en groente op het menu. En al die mensen die hier eten, zijn thuisloos. De uh, average family of people serving people is headed by a single woman. Uh, and has two or three children. Uh, the women are usually quite young in their twenties. Uh, predominantly people of color. 72% zijn Afrikaanse-Amerikans. De meeste hebben heel weinig Een op de 50 Amerikaanse kinderen heeft geen huis. Ze wonen in een auto, bij vrienden of in opvanghuizen als deze. Steeds tijdelijk, meestal met hun moeder en een aantal broers en zussen. Ze leiden een zwervend bestaan met hun hele familie. Er is veel research hier in de Verenigde States Dat shows de damage die being homeless doet aan uh, young children. Uh, ...academic performance dramatically suffers... ...their health dramatically suffers... Uh, ...their future economic um, uh, possibilities dramatically suffer. Dakloos zijn is stressvol. Kinderen doen het slechter op school... ...zijn vaker ziek dan leeftijdsgenootjes... ...en ook in hun latere leven blijven ze er last van houden. Dan gaan we via het trappensysteem naar beneden. Ja, dan sta je in de gang... Van het uh, van opvanghuis. Een heleboel deuren, oranje en wit geverfd, een grote blauwe lijn. Uh, Daniel Gamnet, sure. kunt u mij de kamer laten zien? De deur gaat open. Dit is een van onze guest rooms. We hebben 99 rooms die zo zijn. Ze zijn heel spartan. Er is een bed en een bunkbed, de bathroom en een kleine, um, ik weet kabinet of voor guestbeloningen. De directeur van People Serving People noemt het een Spartaanse kamer... met een bed, een stapelbed en een badkamer. Meer is er eigenlijk ook niet te zien in deze ruimte. Maar als je uit het raam ruimte... really nice um, kijkt... Um, het gebouw van People Serving People is enorm. We lopen door lange gangen, via trappenhuizen en nemen een keer de lift. Uiteindelijk... Komen uit bij een klaslokaal. Het is de trots van het opvanghuis. Uh, we're standing outside of our tutoring room, and every week about 75 kids come for tutoring. One of the things that we're the most proud of is that every night 17 adults come to tutor these kids. Is dit waar ze hun huiswerk maken? Yep, they help them with homework. They interact with their teachers at school, and uh, it's really um, pretty remarkable. Hier in dit lokaal doen wekelijks tientallen kinderen hun huiswerk en elke dag zijn er 17 vrijwilligers die de scholieren helpen. En daar zijn ze hier trots op, want die 17 vrijwilligers zijn nog maar het topje van de ijsberg. In totaal werken hier 1500 vrijwilligers. One of our greatest successes is our volunteers. We have 1500 active volunteers volunteering more than 31.000 hours a year. 31.000 uur aan vrijwilligerswerk. In de keuken, in het dagverblijf, bij de huiswerkbegeleiding. En het is nodig ook, want om die negatieve cyclus te doorbreken... moet er een hoop gebeuren. People serving people is not a warehouse for homeless families. Our goal is to move them from the difficult situation... that they're in towards self-sufficiency as quickly as possible. And we do that by addressing the barriers that are in Dit is geen opslaghuis voor daklozen. Er wordt gezocht naar een structurele oplossing door te helpen bij het vinden van werk. We helpen them with Bij het opstellen van cv's. Job searches, writing, mock interviews, the like. Het oefenen van sollicitatiegesprekken. Het vinden van een betaalbare woning. We connect them with resources on finding housing. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar als je dit probleem echt wil oplossen. Moet je bij de kinderen beginnen? Dit is our Infant en toddler Center. In deze room hebben we al de infants van Six weken. En dan in de andere room here is toddler center. Hier leren de kinderen om in een kring te zitten. Ze leren te luisteren naar de juf. Ze leren liedjes. Hele basale dingen dus die zij door die traumatiserende gebeurtenis van het dakloos zijn. Nooit geleerd hebben. In cars. En tot voor kort sliepen de meeste van deze kinderen nog in een auto. Eén van die honderden gezinnen bij people serving people is het gezin van Chris. Er waren een paar keer, ik weet niet of je het hier hebt gezien, dat mensen borden hielden om voor voedsel te vragen. Ik heb dat een paar keer gedaan. Morgen in de daklozenindustrie bij Goedemorgen Nederland. Morgen dus meer van Jet Mok in de daklozenindustrie. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom... via goedemorgennederland.nl Straks, er is een nieuw planetenstelsel ontdekt. De eerste ochtendhumeur, hier is Mart Smeets. Zonder dat we het zelf doorhadden... Misschien wel zonder dat we snapten dat we naar iets heel speciaals zaten te kijken... en zonder dat we juichend door de kamer trokken... hebben we zondagmiddag met bijna anderhalf miljoen mensen... naar het beste exportproduct dat Nederland kent zitten kijken. Vele buitenstaanders en buitenlanders noemen het ontzagwekkend saai... en een geestdodende sport. Maar wij, vier volk van achter de duinen, wij weten wel beter. Wij kijken eens in de zoveel tijd naar een sport die we denken te kennen... Het is van ons, het is van ons Hollanders. Wij weten wat er gebeurt. Twee mannen in strakke pakken leggen de armen op de rug... en gaan voor een klein kwartiertje een duel aan met vooral zichzelf. Alleen wij, van rood, wit, blauw en een beetje oranje, snappen dit. Wij horen de rondetijden aan... en we raken in een staat van bijna vochtige opwinding. Nog een rondje van dertig twee... en kijk eens hoe Bob de buitenbocht meeloopt met Jan. Voor buitenstaanders is dat merkwaardige algebra... En eigenlijk ook onzin. Je ziet ze denken, wat zien die idiote Hollanders nou toch... in hemelsnaam in deze tak van sport? Er gebeurt immers niks, het wordt alleen maar later. Nou, nee, zo ligt het niet. Afgelopen zondag heb ik vastgeklonken aan de treurbuis gezeten... en twee 24-karaats 10-kilometer-ritten gezien. Superbe topsport, door weinigen begrepen... door een enkeling geaccepteerd als een der moeilijkste sportvormen ooit... Zondag jongstleden was genieten en een prelude op de Olympische 10 kilometer van Sochi. Ik genoot in het kwadraat, misschien wel in de derde macht. En Jan en Bob waren super en Sven en Jorrit zorgden voor een bijna ongrijpbare spanning en sensatie. Nee, nergens anders ter wereld snapt men dit gedoe op het ijs. Hier halen miljarden mensen hun schouders over op. Alleen sommigen van ons denken te kijken naar wat wij alleen de mooiste sport ter wereld vinden. Ik maakte afgelopen zondag echt het mooiste half uurtje topsport in het jaar 2013 mee... en ik heb heel wat gezien. Oké, okay, ik ben snel blij en tevreden, maar beter dan dit bestaat bijna niet. Het is een superieure manier om jezelf te tuchtigen. Het is in cadans bijna een kwartier met een hartslag van 195 rondgaan... Niet vallen en overtuigen. Kom daar eens om, op zondagmiddag. Martsmeids, morgen het ochtendtumeur van Koos Postema. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Vier minuten voor half elf. U luistert nog altijd naar de Cairo op Radio 1. Duitse wetenschappers, dames en heren, hebben een nieuw planetenstelsel ontdekt. Ze dachten eerst dat het om drie planeten ging, maar dat blijken er zeven te zijn. Eens kijken of we contact hebben met Ignas Snellen. Die is astronoom bij de Universiteit van Leiden. We hadden een afspraak met hem om hem te spreken. Maar ik zie aan de andere kant, de kant van de ruit Pieter, onze regisseur, heel hard bellen. En hij hangt nog niet aan de telefoon, deze Ignas Sneller. Misschien hoort hij dit en kan hij ons even bellen. Ehm, uh, eens kijken wat we nu gaan doen. Plaatje maar, plaatje. Ik heb in pocket. Ik heb I'm gonna use it. Intention. Nou, soms heb je dat in de lift of bij zo'n telefooncentrale. Dit waren de Pretenders. Braz in your pocket. Even kort, want uh, we hebben inmiddels contact met Igna Sneller... en die is astronoom aan de Universiteit van Leiden... over die zeven planeten die zijn ontdekt. Hoe kan dat nou, meneer Sneller? Goedemorgen. Morgen. Ja, even. Het gaat om object uh, KIC 11442793. Dat we oh. het weet. Nog een keer? Uh, KIC 11442793. Ja. En uh, er zijn dus zeven... ...planeten om deze, om, dit, uh, om deze zon gevonden. Ja, en wat zijn dat uh, voor planeten? Uh, nou, het leuke is eigenlijk... ...ze lijken wel een beetje op de, op de planeten rondom onze eigen zon. Dat zijn uh, de vier wat uh, kleinere. Die zitten al in vrij korte banen, zoals dat bij, bij ons eigenlijk ook is. Zoals Venus en Aarde en Mars. En dan zijn er vier wat grotere. En die zitten dan weer op de wat langere banen. En dat zie je bij ja, ons, zeg maar, ook. Dat... Ja. Nou ja, u trekt de vergelijking met het uh, melkwegstelsel, ons stelsel. Uh, is er uh, ook een aarde? Uh, nee, er is wel uh, een planeet die uh, misschien een beetje groter dan de, dan de aarde is. Maar er zit sowieso een veel kortere, een kort, kortere baan. Dat betekent dat het er heel veel warmer is Juist. dan wat hier is. Ja. Juist, met andere woorden, uh, geen leven? Uh, zeker niet, nee. Nee. He, he, Wat hebben we eraan eigenlijk, om dit te weten? Uh, nou, we willen eigenlijk graag uh, heel, goed, uh, heel goed weten hoe dat de aarde en Jupiter zich ooit gevormd hebben. En één uh, manier uh, is om naar andere zonnen te kijken. om uh, Bijvoorbeeld te onderzoeken in wat voor banen de planeten daar, daar zitten. Juist. En, en daar is waar? Uh, Ik bedoel, hoe ver van ons vandaan? Het is echt op vreselijk uh, grote afstand. Het is op 2500 lichtjaar afstand. Dus, de, dus het licht dat gaat maar 300.000 kilometer per seconde doet er uh, 2500 jaar over om daar te geraken. Juist, dus daar komen wij nooit in levende leven aan. Als Zeker we dat niet. al zouden willen. Nee, nee. Nee, nee. nee. Goed, dus het is vooral van belang uh, om uh, meer te begrijpen... van de ontstaansgeschiedenis uh, van uh, de aarde. Ja, precies. En wanneer weten we daar iets meer van? Uh, nou, we zouden, we zouden heel graag ook weten... Uh, ja, voor wat voor stoffen zo'n uh, zo object is opge opgebouwd. Ja. Daarvoor zouden we de atmosfeer moeten onderzoeken. Ja, maar ja. Uh, helaas is deze afstand zo enorm groot ja. uh, dat dat niet, niet gaat lukken. Dus we willen eigenlijk dit soort, uh, dit soort objecten op veel kortere, korte afstand vinden. Nou, daar goed. gaan we de komende, de komende jaren aan werken. Daar wens ik u dan veel sterkte en veel plezier bij dan nou, Snelle astronoom aan de Universiteit van uh, Leiden. Dank dat u toch nog even aan de telefoon wilde komen. Einde van deze uitzending, want het is half elf. Snel door naar Naida voor het onderwerp van Lijn 1. Goedemorgen. Hey Sven, goedemorgen. Ja, vandaag staat de lijn 1 bus in Bussum. En in Bussum komt de crème de la crème van de anti-pestkop geleerden bij elkaar. Beste, een probleem van alle tijden of kunnen we er veel, wel veel meer aan doen? Dat is de vraag. Het antwoord hoort u zo meteen van de geleerden vanuit Bussum in lijn 1. Dit is Radio 1. Is nu het NOS Journaal van half elf tegenover mij door Altenegens. Minister Schippers wil laten onderzoeken... of de regels rond euthanasie moeten worden opgerekt. De VVD-fractie opperde om daar een commissie voor in te stellen. En dat doen ze verstandig. Schippers reageerde in het Radio 1-journaal... naar aanleiding van de kwestie Taartje Hoorn. Ze vindt dat de regels nog goed werken... maar gezien de onrust in de maatschappij is ze bereid ernaar te laten kijken. Tweede Kamerlid Louis Bontus wil graag in de Tweede Kamerfractie van de PVV blijven. Hij doet een oproep aan zijn collega's om hem vandaag niet uit de fractie te zetten zegt dat hij de partij van binnenuit wil versterken. Bontus haalde vorige week uit naar PVV-leider Wilders. Volgens hem heeft Wilders te veel macht... durven collega's niet te zeggen wat ze vinden... en is er te weinig openheid. De valse bommelding van gisteren bij de universiteit in Antwerpen... komt van radicale moslims. Bij de universiteit kwam een mail binnen... waarin stond dat er een bom zou afgaan. Omdat niet duidelijk was waar dat zou gebeuren... werden alle gebouwen ontruimd. In totaal werden zo'n 18.000 studenten en personeelsleden naar huis gestuurd. En de Rabobank maakt vandaag bekend hoe hoog de boete is... die de bank moet betalen in het Libor-schandaal. De bank wordt door Britse, amerikaanse en Nederlandse toezichthouders... verdacht van het manipuleren van de Libor-rente. Vorige week meldde de Britse zakenkrant Financial Times al... dat het om een boete van ongeveer 720 miljoen euro zou gaan. Vandaag horen we mogelijk meer. Dat zijn de hoofdpunten. Nog altijd verkeersinformatie, Dennis mooi. Ja, er staan nog elf files, Sven. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. tussen Vianen en Nieuwegein, twee kilometer. En vanuit Utrecht naar Den Bosch staan ze tussen Breukel en het knooppunt Oude Rijn... over zes kilometer in de rij. Er is een ongeluk gebeurd. Bij het knooppunt Oude Rijn zijn twee rijstroken dicht... Ook een ongeluk op de A9, Alkmaar-Amstelveen bij de Wijkentunnel. Drie kilometer, maar hier is de weg weer vrij. En bij Kampen is het misgegaan op de N50 richting Zwolle. Bij Kampen-Zuid is de weg nog afgesloten. En dat levert een file op van vier kilometer. Dankjewel Dennis. Ik dank nogal tegens Dennis en iedereen hier. Ik wens u een fijne dag en tot morgen. En nu alle aandacht voor de bus in Bussum. Hier is Naira. Dit is Radio 1. NTR, lijn 1. Hier is Naida Orangzeb. Goedemorgen. De lijn 1-bus staat vandaag in het zonnetje. Jawel, hij schijnt in ieder geval hier in Bussum. En vandaag komt hier de crème de la crème van de anti geleerden bij elkaar. Meer dan 1 op de 4 kinderen wordt nog steeds gepest scholen, beleidsmakers en politici. Het is ze nog steeds niet gelukt om het pesten te stoppen. Vraag is dan ook: is pestgedrag uit te bannen of zal het altijd blijven? Vertel ons over uw ervaringen en vooral welke oplossingen heeft u? Mail het me naar lijn1@ntr.nl. Twitter kan ook #lijn1 of bel me en dan bent u live in de uitzending. 0800 1121. Welkom bij Lijn1. Mooie stem, skunk, skunk Anansi. Picking on me, oftewel pesten, daar gaan we het over hebben. Eén keer de zoveel tijd is er weer een zelfmoord of een kindje... dat helemaal in elkaar wordt geslagen. En dan zijn we allemaal verbaasd, verontwaardigd. En we trekken onze mond open en zeggen dan... pesten, dat mag niet, nooit meer. Intussen worden er nog steeds iedere dag kinderen gepest. Meer dan één op de vier, zeggen de cijfers. Bij mij in de bus, de heren en straks de dames die alles weten over pesten. Wat doen we fout en hoe moet het anders? Gijs Huizing, promovendus vakgroep sociologie... aan de Rijksuniversiteit Groningen, welkom. En welkom ook Frits Gozens, universitair hoofddocent aan de VU in Amsterdam. Als je kijkt, gebeurt er een heleboel op scholen, in gemeentes. We hebben allerlei projecten om, om, om dat pesten te stoppen. Eigenlijk kun je zeggen, er is sprake van een wildgroei van interventies. Frits Goossens? Dat heeft voor een deel te maken met het feit... dat, uh, dat we eigenlijk tot voor kort niet heel erg veel hadden... Om, eh, om verantwoord in te zetten in de strijd tegen pesten. Daar is inmiddels wel wat verandering in gekomen. Dus stap 1, eh, je moet natuurlijk weten waarom pesten kinderen. En de antwoord op die vraag is heel simpel. Het levert voordelen op. He, een pester die krijgt macht, een pester die krijgt bewondering, een pester wordt nagedaan, een pester krijgt aanhangers. Dat zijn uh, forse beloningen voor sommige kinderen, die, die zijn daarvoor gemotiveerd, ze krijgen de zeggenschap over het sociale gebeuren van de klas. Ja, er zit ook een andere kant aan. Je moet natuurlijk vaak wel uh, wat minder moreel aantrekkelijke zaken opknappen. Uh, maar ja, mensen nemen kinderen nemen kennelijk uh, die andere kant voor lief. Of kunnen dat een beetje wegredeneren, voelen zich niet zo schuldig. En ja, de beloningen zijn nog steeds daar. En als er dan niks aan gedaan wordt, ja, dan betekent dat gewoon dat de macht pester... Gauwmachtiger ja. wordt. Maar als u dit zo zegt, dan klinkt het alsof we dat nu pas weten. Terwijl ik denk, ja, waarschijnlijk wisten we dat toch altijd al. Dat als je pest, dat er dan een heleboel beloning is. In ieder geval denkt men dan dat je de sterkste bent. De rest is voor je bang. Ja, maar het heeft toch lang geduurd voordat we dat hebben kunnen aantonen. He, je kunt dat wel bedenken. Er was geen onderzoek. Wat zegt u? Er was geen wetenschappelijk onderzoek. Er was te weinig wetenschappelijk onderzoek. En misschien uh, het, het, het, het is het eigenlijk zo dat... De, het belang van het onderwerp pesten is te weinig onderkend in het verleden. en Misschien ben ik daar zelf ook wel schuldig aan. Uh, het heeft lange tijd geduurd voordat ik bereid was... om serieus naar pesten te gaan kijken. en Dat had ik bij wijze van spreken vijf of tien jaar eerder kunnen doen. En waarom... Vond je het niet belangrijk genoeg, vijf of tien jaar eerder? Omdat ik hetzelfde deed wat de meeste mensen deden. Van nou, het zal zo'n vaart niet lopen, het valt wel mee. En ik, ik, ik hield het dus een beetje tegen, eigenlijk. En wat was dan het moment dat u dacht... hé, hey, het valt niet mee, ik ga er wel iets aan doen? Uh, ik liet mij overtuigen door mijn studenten. Die zeiden van ja, maar het is wel de moeite waard. En toen, zijn we, toen zei heb ik, ze, omdat ik toch met pierrelaties bezig was... dus onderzoeken onder leeftijdsgenoten... heb ik gezegd van nou oké, okay, dan gaan we, gaan we die kant uit. Dan moeten we daar maar eens even uh, wat serieuzer aandacht aan besteden. En toen was ik na één studie was ik eigenlijk al verkocht. Ik denk van ja, er zit hier heel veel in. Maar ja. we praten wel over twintig jaar geleden... En wat was het eerste toen u het eenmaal ging onderzoeken... en wetenschappelijk keek naar pesten? Wat was het eerste wat u opviel waarvan u dacht van... jeetje, potverdikke, met dit had ik nooit gedacht. Nou, wat me opviel was dat het veel ernstiger was... en veel sterker, veel frequenter voorkwam... dan ik dacht dat het dat, uh, het geval zou zijn... En toen dacht ik van, nou stuit hier kennelijk op een probleem. Ik moet, hier, uh, ik moet hier meer onderzoek naar doen. Ik moet kijken wat er aan de hand is. Ja, iemand uh, in de bus die er onderzoek naar doet is Gijs Huisting. Jij bent promovendus, vakgroep sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Klopt, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, jij bent nu bezig met dat onderzoek. Ja. Met je promotieonderzoek. Kun je even kort vertellen van wat is daar nou uitgekomen? Waar wij wat aan hebben? Nou, ja, het, het mooie is, uh, aansluiten op het verhaal van Frits... is dat, dat we nu al wel twintig jaar onderzoek doen naar pesten. En dat we nu eigenlijk pas in, in de laatste vijf jaar... eigenlijk een vertaalslag hebben gemaakt van wetenschap naar praktijk. En dat we nu dus al die wetenschappelijke kennis... in gewoon hele mooie concrete lesprogramma's en antipestprogramma's weten vorm te geven. Um, dat is begonnen in Finland, waar, waar Kiva is ontwikkeld. Um, Wat is Kiva? Kiva is een antipestprogramma waarbij je de hele groep betrekt. Daarbij gaat het ook echt om het professionaliseren van leerkrachten. Dus leerkrachten moeten getraind worden om pesten beter te herkennen. Um, dus beter te signaleren. Um, ook beter te werken aan groepsvorming. En ook beter uh, in staat zijn om pesten op te lossen. Nou, daar hebben we steeds meer kennis over. En die kennis die moet je in hele concrete um, methoden gieten. Want uh, hoe concreter, hoe beter. Um, als, als het gewoon heel duidelijk is wat voor lessen leerkrachten moeten geven. Als er een heel duidelijk stappenplan is hoe je pesten op moet lossen. Um, dan heeft het ook zijn weerslag naar de praktijk. En dan zie je ook dat het in scholen opgepakt wordt. Ja. En dan twee dingen. Eén, als je dit zegt nu... Is er eindelijk dat je dat, dat je dat weet wat er uit dat wetenschappelijk onderzoek is gekomen, kun je gaan omzetten in methodiek? Wil je daarmee zeggen dat tot vijf jaar geleden alle onze docenten, alle leer, leerkrachten op de Nederlandse scholen gewoon onbekwaam waren als het ging om pesten? Nou, niet onbekwaam. Er zitten gewoon heel veel goede leerkrachten tussen. Maar dat, dat is vaak toch heel erg afhankelijk van uh, de leerkracht zelf en, en, en ja, hoe goed is een leerkracht nou eigenlijk? Uh, dus ja, eigenlijk gewoon uh, hoe, hoe goed de leerkracht intrinsiek is. Um, en wat we eigenlijk moeten doen is dat, dat alle leerkrachten hier, hier bekwaam zijn. Dat ze kunnen leren. Dat, dat alle leerkrachten dit, dit vrij uh, gemakkelijk kunnen leren. Ja. Dus één of twee trainingsdagen, goed lespakket. Kun je wat concrete dingen noemen uit dat stappenplan? Um, nou ja, wat heel erg belangrijk is, is, is dat leerkrachten gewoon een goed lessenpakket krijgen. Um, waarbij uh, in, in die lessen kinderen leren um, allereerst uh, hoe ga je respectvol met elkaar om, hoe communiceer je met elkaar en in wat voor groep zitten we eigenlijk. Um, en als kinderen dat weten, dan kan je het ook gaan hebben over... Um, voelt iedereen zich fijn in de groep? Um, zijn er kinderen die hier buiten de boot vallen? En Hoe ja. kunnen we daar wat maar aan doen? Maar alles wat je nu zegt, heb ik al meer dan vijf jaar geleden gehoord... bij de zogenaamde uh, tolerante scholen. Dan had je een school, die had dan een grote sticker. Dan was je de tolerante school. Uh, de, de respectvolle school. Ja. En, denk ik, ja, en dan kom je weer met ongeveer met alle respect met iets soortgelijks. Dan blijven we herhalen, we moeten respect leren. Nou, um, het cruciale verschil is dat, dat het hier nu gaat met, met Kiva om uh, concrete, uh, toch vrij, uh, vrij kleine lessen. Vrij slanke lessen die leerkrachten makkelijk kunnen geven. Waarbij er gewoon hele concrete oefeningen in het programma zitten. Geef eens een voorbeeld van zo'n oefening. Um, nou, een voorbeeld van een oefening um, is, is bijvoorbeeld dat je, dat je met stoelen um, eigenlijk de situatie in de groep kan nabootsen. Dus je, je kan... Um, kinderen vragen van, uh, laten we nu eens een paar stoelen in het midden zetten... en laten we nu eens uitbeelden van, ja, hoe, hoe ziet een pester er nou uit? Nou, dan heb je uh, drie stoelen, dus kun je in het midden zetten... met bovenop die drie stoelen nog een stoel. En dat is dan de pester, die is dominant, die is machtig... Uh, want die staat bovenaan. Ja. Nou, dan kun je de stoel van uh, het slachtoffer erbij zetten. Zo'n slachtoffer, uh, die stoel leg je dan plat neer. En vervolgens is dan de vraag aan kinderen: ja, hoe kunnen we deze situatie nu gaan oplossen? Nou, dan zet je stoelen van verdedigers erbij. Je haalt de meelopers bij de pesten weg. Nou, zo zijn de tal van oefeningen die je kan doen om kinderen inzicht te geven. In, ja. um, en ja, eigenlijk als ik jou groep? hoor, is het is misschien wel het nieuwe dat die kinderen zelf gaan zeggen wat, hoe dat eruit ziet. Dus daarmee bewust worden dat ze eigenlijk wel weten hoe dat gedrag eruit ziet. Ja, dus kinderen weten wel heel goed dat, dat dingen niet mogen, maar toch gebeurt het. En vaak komt dat omdat de normen in de groep dat toelaten. Ja. Um, je hebt meelopers die erom lachen, leerkrachten die er toch wegkijken, ouders die er uh, niet echt bij betrokken zijn. Um, maar als iedereen duidelijk is van ja, dit is iets wat we niet willen. En als kinderen ook beseffen hoe ze, um, wat ze wel moeten doen, ja, dan heb je dus de oplossing ja. in handen. En er zijn er ook dingen. Jij geeft nu aan hoe dat wel moet, grijshuizing. Zijn er Zijn ook dingen die we nu doen die eigenlijk helemaal niet zo goed zijn? Als we kijken bijvoorbeeld naar de zogenaamde vreemde, vreedzame school... dan krijg je een sticker. Als je een pester bent krijg je een rode sticker... en als je het heel goed doet krijg je een hele mooie helder groene sticker. Oftewel naming en shaming. Frits Goossens, dat is niet wat we moeten doen. Nou, als we, als we de literatuur bekijken... en dan heb ik het met name over empirisch onderzoek naar wat effectief is... dan is straffen is wel degelijk effectief. Alleen we moeten misschien kijken op welke manier... Uh, we het best kunnen straffen zonder zeg maar, overdreven streng te zijn. Want je wilt zo'n kind uh, misschien wel straffen... maar niet per se uh, isoleren van de groep. Je wilt hem misschien op een andere manier bij de groep trekken. Dus er is misschien niet zozeer iets tegen dat naming en shaming... maar misschien wel dat we even moeten kijken van... wat is nu precies het effect... En uh, moeten we dat bijstellen of, of kan het zo blijven? Ja, want een van de dingen die ik las is... als je, als je gaat nemen en schemen, dus als je tegen een kind gaat zeggen... jij bent de pestkop uh -huh. en jij mag dit niet meer doen... dat een kind dan eieren uh, voor zijn geld kiest en denkt... nou ja, dan doe ik het niet meer zichtbaar, maar ondergrond te werk gaat. Uh -huh. Dat wil je helemaal niet hebben. Nou, dat zou een mogelijkheid zijn. Uh, maar dat is eigenlijk ook onderdeel van het Kiva-programma van, uh, van Gijs... en, en zijn uh, collega's. Uh, er wordt natuurlijk wel uh, veel aandacht besteed... aan niet alleen de vrij directe en direct zichtbare manieren van pesten... maar er zijn ook indirecte en minder direct zichtbare uh, manieren. En je kunt uh, leerkrachten en, en kinderen daar natuurlijk wel op wijzen. Dus niet, niet alleen denken aan slaan of schoppen... maar juist aan... Iemand uh, buiten, buiten de spelletjes houden, excluderen, uh, niet meelaten doen, uh, roddels, uh, achterklap, uh, dat soort dingen. Die ook veel voorkomen. En ja, breng dat maar naar boven en praat daar maar over. Ja. Gijs, jij wilt reageren? Nou ja, kijk, als, als het over straffen gaat. Uh, je, je kan een pesten tien keer straffen, je kan hem twintig keer straffen. Maar als je niets doet met de kinderen die de pesten aanmoedigen, die uh, ja. applaudisseren. Um, ja, dan krijgt zo'n pester geen prikkel om te gaan stoppen met, met het pesten. Omdat um, kinderen zitten in een rol. Iedereen in de groep heeft verwachtingen over elkaar. Um, en als je daar uh, niets mee doet met die omgeving... ja dan, dan gaat het pesten niet stoppen. Dus je moet de pesten aanspreken. Mm -hmm. Maar je moet ook de kinderen die meelopen aanspreken. En juist de kinderen die... Um, buitenstaanders zijn, kinderen die uh, eigenlijk niet ingrijpen... maar wel zien dat er wat gebeurt, die moeten ook in actie komen. Die moeten gaan zeggen, dit is iets wat wij niet meer willen. Ja. En de leerkracht die is daar heel erg belangrijk in... om dat, dat groepsproces en die normen in de klas te gaan uh, Je moet naar nou al die verschillende sturen. rollen kijken. Ja. Heren en de dame die zijn aangeschoven, ik praat zo met jullie verder. Maar eerst gaan we naar Hilversum, want we krijgen zo'n flits over Louis Bontes. PVV Kamerlid, Dorot Megens brengt het. En volgens mij is uh, Louis Bontes weggepest. Uh, helemaal uh, waar, Naida. PVV Tweede Kamerlid Bontes is uit de PVV-fractie gezet. Volgens uh, PVV-leider Wilders gaat het om een unaniem besluit... en is er sprake van een vertrouwensbreuk. De fractie voelt het als een motie van wantrouwen... wat Bontes vorige week heeft gedaan. Kritiek uit buiten de fractie om, zei Wilders. Kritiek dat kan, maar met messen gooien dat gaat niet, zei Wilders. Montus haalde vorige week uit naar Wilders. Volgens hem ligt de macht te veel bij de partijleider. Durven collega's niet te zeggen wat ze vinden. En is er te weinig openheid. En uit onvrede over die gang van zaken... stapte hij vorige week op uit het PVV-fractiebestuur. Wel bleef hij lid van de fractie. En vanochtend deed hij nog een oproep aan zijn collega's in de fractie... om te mogen blijven. Maar die hebben gezegd dat dat dus niet kan. We hopen zo spoedig mogelijk meer te horen... van onze verslaggever te plaatsen, Wilco Boom. Um, nu eerst nog even terug naar de bus in Bussum, Naida. Ja, dankjewel Dorot Megens. Het gaat gingen over Louis Bontes, die is weggepest. Over pesten praat ik verder in. Dus is ook in de bus aangeschoven. Caroline Gravenstein, lector ouderschap en ouderbegeleiding aan de Hogeschool Leiden. Welkom mevrouw Gravenstein. Wij hebben net, toen was u nog niets, maar ik heb me laten vertellen door de heren. Je bent of een pester, of je bent een toekijker, of je bent een gepester. Welke van de drie was u? Ik was een toekijker. Ja, en ik kon wel um, voor de kinderen opkomen die... Um, het moeilijk hadden, maar dat deed ik dan het liefst waar niemand bij was. En ik merk nu bij de opvang van mijn eigen kinderen dat ik ze heel bewust probeer bij te brengen: van... als je ziet dat er iemand gepest wordt, kom er voorop. En durf is heel belangrijk. Um, mijn oudste dochter zeker. En de andere twee zijn nog iets uh, jonger, maar. Hoe oud ja. zijn uw kinderen? Uh, 16, 13 en uh, 10. En uh, nou ja, die van tien zit op de basisschool en die vindt, vindt ze weg. Die is nog zichzelf wel erg aan het ontdekken. En uh, dat mij, de dochter van uh, dertien, die, uh, nou, die doet dat ook. Maar die van zestien, die is uh, groot en sterk genoeg om dat, uh, om om dat te zeker komen te doen. te voor, ja. voor de kinderen die ja, gepest zeker. worden. Ja. U, ik zei het al, je bent lector ouderschap en ouderbegeleiding. En u pleit ervoor dat de ouders meer betrokken moeten worden... bij het zoeken naar oplossingen. Hoe stop je pesten? Klopt, ja. En dat er ook um, meer communicatie is met uh, school en ouders over uh, deze programma's. Er zijn veel pestprogramma's en um, heel erg belangrijk. Ik ben ook heel blij dat Sander Dekker erop inzet van de de moeten evidence -based, de ja, ja, dat er evidence-based uh, programma's tot onderwijs in worden gezet. Maar ik vind de rol van de ouders daar echt een ondergeschoven kindje, terwijl die zo essentieel zijn bij het voorkomen van pesten, maar ook het terugdringen van pesten. En hoe moet je dan die ouders erbij gaan betrekken? Nou, ik, ik, de programma's die er zijn, uh, vind ik belangrijk... dat er informatiebijeenkomsten zijn, die bestaan daar ook. Maar dat, het, uh, dat ouders ook een soort aanbod wordt gedaan... waarin ze leren hoe ze kinderen kunnen ondersteunen bij dat pesten. Wat voor vaardigheden je nodig hebt ja. om kinderen... te En geeft u ondersteunen. een concreet voorbeeld? Nou, het is bijvoorbeeld ouders die. Uh, we hebben een onderzoek gedaan naar hoe ouders pesten beleven. Nou, er is een categorie ouders die niet zo goed weet wat uh, pesten is en ook de neiging heeft om te zeggen: Nou, weet je, het is ook wel iets wat een beetje bij het leven hoort. Ja. Dat is, kan schadelijk voor kinderen zijn. Maar ook dat uh, ouders zeggen van ik weet gewoon niet hoe ik het moet signaleren. Maar ook heb ik niet ja. de vaardigheden zoals een kind leren. Hoe kan die voor zichzelf maar opkomen? Maar kan het zijn dat, stel een ouder dat zelf gepest is. Is dan de ja. kans groter dat je kind ook wordt gepest? Ja, en uh, ook dat ouders verlegen zijn. Dus dat die het moeilijker vinden om uh, uh, daar adequaat op te reageren. Nou is het niet zo dat, het, dat het de kans... Overduidelijk is dat dat zo uh, is. Ja. Want er worden natuurlijk zat kinderen ook gepest bij wie de ouders niet uh, gepest zijn. Oké. Okay. Ik ga weer even terug naar mijn collega, namelijk naar verslaggever Wilco Boom. Die heeft meer nieuws over oud-PVV-kamerlid Louis Bontes. Wilco, ga je gang. Ja, Wilders kwam hier dus net naar buiten, in, uh, buiten de fractie Burelend van de PVV... om toe te lichten waarom de fractie volgens hem unaniem Louis Bontes uit de fractie heeft gezet. En Bontes komt nu net aanlopen en die gaan we even vragen wat er aan de hand is. Meneer Bontes, even live in het Radio 1-journaal. U bent eruit gezet, wat vindt u ervan? Ja, Ik vind het zeer vervelend, zeer spijtig...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 Nou ja goed, de fractie heeft besloten uh, dat ik niet uh, langer welkom ben in de fractie. Was dat, in, was, dat een, was dat inderdaad een unaniem besluit? Ja, dat ligt wat, uh, wat rommelig. Uh, maar er waren er uh, in ieder geval uh, meer dan genoeg die uh, vonden dat ik uh, niet langer kon blijven. Ja, wat vindt u ervan dat de heer Wilders dit heeft gedaan? Ja, ik begrijp het niet goed. Ik begrijp het niet goed. Waarom niet? Ja, we hebben... Uh, wat zal ik zeggen? Uh, is dit een oplossing? Hey, je hebt een kritisch persoon binnen je fractie. Dat klopt, dat ben ik. Uh, maar los je je problemen op als je kritisch persoon eruit gooit. Is dan het probleem opgelost? Word je daar sterker van? En daar had ik hem wel iets anders in, uh, in geschat. Dat ja. hij uh, dacht van ja, we kunnen beter bij elkaar blijven. Hij zegt u hebt de kritiek nooit intern geuit. Dat is het belangrijkste verwijt aan u. Dat is niet waar. U heeft dat eerder wel gezegd? Ja. In de fractievergadering? Ja. Krijgt u dat u een mandaat heeft om als EMA's fractie door te gaan? Nou, dat was dus Louis Bontes, het fractielid van de PVV... die uit de fractie is gezet door de, door de andere PVV'ers vandaag. Volgens Geert Wilders is dat unaniem gebeurd omdat hij uh, de kritiek die hij heeft nooit intern heeft uh, geuit... maar daar, uh, dat meteen op straat heeft gegooid via de kranten, via radio, via televisie. Je hoort het Bontus, die ontkent dat net. Hij zegt het is niet waar, ik heb het wel intern besproken. En hij blijft dus wel deel uitmaken van de Tweede Kamer... maar is van plan om voortaan uh, steeds met de PVV mee te stemmen... zodat het net is alsof hij toch nog deel uitmaakt van die fractie... waar hij dus vanochtend uit is gezet. Oké, okay, dankjewel Wilco Boom. Ja, en uh, misschien heeft uh, Louis Bontes hier wat aan. Want meneer De Bruyne die zegt, mensen die gepest worden, moeten weerbaarder worden gemaakt. Soms is het zo dat iemand zich ook laat pesten. Waarmee het te maken heeft, zou kunnen zijn dat men onvoldoende sociale waarde heeft. Ik zou zeggen, Louis Bontes, doe mee, wat je wil. We gaan naar Job de Pas, kinderpsycholoog. Die hangt aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, ik, ik heb een wat andere manier van pesten. Om pesten tegen te gaan. Dat is met kinderen. Ervoor zorgen dat de pester ergens slachtoffer wordt. En dat, en dat doe ik, dat doe ik met, door, door goed te kijken naar talenten die, de, die, die, die, die, die het slachtoffer heeft. Het, het gepeste kind. Hè? Ja. Zo kan bijvoorbeeld een kind kan heel, blijkt heel goed te kunnen tekenen. Nou, als hij, als hij die pest of hij of zij die pest in een vervelende houding kan tekenen en hij laat zo'n briefje door de klas gaan, dan heeft dat, uh, dat, heeft dat hele, hele grote consequenties dat hij ja. het losgelaten. losgelaten. Maar het kan ook van andere dingen okay. ook zijn hoor. Job de Pas, dat, plat... Plat gezegd is dat gewoon terugpesten. Gijs terugpesten, is dat de oplossing? Um, nou, dat, dat lijkt me allereerst niet verstandig. En, en dit is ook wel een beetje een oude blik op het pesten. Van je hebt een pester en een slachtoffer en daar moeten we iets mee gaan doen. Zonder dat je naar de groep kijkt, naar de rol van de leerkracht, naar de rol van de ouders. Um, je, dit is gewoon een hele eenzijdige blik op, op hoe je het pesten wil aanpakken. Je hoeft te passen, is old school. Um, nou ja, je, je moet het pro probleem gewoon bre breder aanpakken. Omdat we allemaal weten dat het probleem ook gewoon breder is. En het is niet alleen de pester of het slachtoffer. Korte reactie op de pas. Hallo, dat kunt u nu wel zeggen. Maar wat vrijwel steeds gebeurt, en daar ben ik ook op uit... is dat de, het de, de, de slachtoffer, de pester wordt en dus ook de meelopers krijgt. Bedoel, die pester die zal, die houdt het niet meer in zijn hoofd om het donkje te doen. Dat is... Uh, dat, en, en, en tegelijkertijd wordt het slachtoffer sterker. Die, die wordt eigenlijk de pester zonder dat hij daar, daar echt op uit is. Pesters zijn er vaak echt op uit. Dat zijn kinderen waarvan het met hebben. Me handen. Okay. Dus uitdagende kinderen. Nee, dat is, dat is onzin wat u daar zegt hoor. Dat kan echt niet. Dat ja, is een ouderwets oude standpunt. Ik denk dat u, uw, uw zaken... Ik moet nog zien of dat werkt. Oké, okay, oh, nou, Dat dank hebben we dus wel. net aangetoond in Nederland. Dat, dat het pesten op, de, op scholen die we hebben gehad in Nederland. Daar is het pesten met meer dan de helft afgenomen. Dus uh, gelukkig hebben we ook aangetoond dat het ook werkt. Als je het op deze manier aanpakt. ja. En uh, even kijken. We krijgen uh, van Psychologie Job krijgen een tweet. Groepslessen tegen pesten lossen de kern niet op. Ja. Caroline, <laughs> zeg het maar. Nou, waar ik uh, tijdens mijn lezing net ook voor gepleit heb... is dat uh, ik eigenlijk vind dat er een programma... Uh, sociale en emotionele vaardigheden... vanaf dag één op de basisschool verplicht moet worden gesteld. Dat op het moment dat kinderen op school komen... dat ze naast taal en uh, rekenen... een programma sociale en emotionele vaardigheden krijgen. Ik vind het... Echt opvallend dat dat niet gebeurt. Terwijl school is een plek waar mensen hele positieve ervaringen hebben... maar ook hele moeilijke ervaringen. Als ze dat structureel leren in lessen, maar ook school. Kan je nog een voorbeeld geven? Wat moeten ze dan concreet leren? Nou, bijvoorbeeld op het moment uh, dat jij iets ziet gebeuren bij een ander kind... Hoe kom je voor dat andere kind op? Hoe ondersteun je dat andere kind? Uh, hoe gaan we vervolgens met elkaar om? Wat zijn bepaalde gedragsregels? Hoe ga, we, ga je met conflicten om? En hoe ga je om met een kind waarvan je merkt het is te verlegen. Ik help dat kind een eindje op weg. Kortom, dat soort sociale emotionele vaardigheden. Ja. Maar ook hoe uit je negatieve emoties. Doe dat niet door agressief of... Ja. Dan uh, nou, zegt u dat en dan moet ik denken aan het volgende: Dick die mailt dat ook. Die zegt volwassenen pesten elkaar ook. Luister alleen maar goed naar radio en televisie. Het is overal een strijd van allen tegen allen. Kortom, kinderen leren van ons. En wij pesten het toch ook gewoon nog door? Alleen noemen we het geen pesten meer? En Roddelen, graffineerder. Nou, kijk, okay, je leert je kind natuurlijk niet uh, pesten... maar je leeft wel in een maatschappij... waar je behoorlijk van je af moet kunnen bijten... om voor jezelf op te komen. Dat extraverte mensen die het hoogste woord hebben... zijn het meest populair. Dus het is wel zo dat op het moment dat kinderen introvert is... dat dat minder gewaardeerd wordt. Dat die kinderen ook uh, daar gevoeliger voor zijn. Voor dat pesten. Dus ik... ik ik denk dat je, dat, je daar, uh, dat je daar aan de ene kant het punt hebt. Aan de andere kant op het moment dat we deze generatie kinderen op laten groeien met uh, zo'n vak. En dat we met z'n allen vanaf jongs af aan leren hoe je met elkaar om kan gaan. Ja wat ook de leerprestaties verhoogt, dan, de, dan durft mijn hand ervoor in het vuur te steken... dat het pesten zeker uh, afneemt. Tot slot, terug naar Gijs Huizing. Binnenkort ben jij klaar met je promotieonderzoek. Je gaf het al eerder aan. Nu pas zijn we in staat om alles wat we wetenschappelijk hebben onderzocht... de afgelopen jaren om te zetten in methodiek. Hoe lang duurt het voordat jouw nieuwe methodiek op alle scholen in Nederland wordt toegepast? Kortom, wanneer kunnen zeggen, hé, hey, er wordt geen kind meer gepest? Um... Nou, ja, hopelijk zo snel mogelijk. Je lacht uh, erbij, je gelooft het niet. <laughs> nou, ik, ik, ik geloof het wel, maar ik besef me ook wel dat, dat dit wel een, een zaak van de la, lange adem is. Omdat we nu uh, met de scholen die we het afgelopen jaar met, met Kief hebben gehad... het persen met de helft hebben teruggedrongen. Maar ja, dan hou je dus uh, nog steeds iets van de helft over. Um, Daar moeten we dit jaar aan gaan verbeteren. Maar met al die onderzoeksgegevens die we krijgen... moeten we gewoon stapje voor stapje ervoor zorgen dat we het persen steeds verder terug kunnen dringen. Um, en dat bereik je dus niet um, in één jaar. Uh, dat is wel een zaak van de lange adem. Maar elk jaar komen we een stuk verder. Maar zijn okay. er ook lange termijn effecten? Of is het uh, vooral Ik, korte termijn? We moeten stoppen. Ik hoor dat oh. muziekje al. Jammer. Dank jullie wel. Heel veel succes. Ik zou zeggen, debatteer straks met elkaar verder en kom met de oplossingen. En Chantal Koster, met haar woorden eindig Ik zij tweet, wat wij allemaal nodig hebben, juist liefde en aandacht. Geef elkaar dat dan ook, in plaats van elkaar te overschreven, negeren, pesten. Ik ga heel veel liefde geven aan mijn collega's. Tot morgen, in lijn 1 met Jeroen.